De tijd is 7 uur in midden nederland City Radio, 93,8 MHz FM. Van vrijdagmorgen 7 tot zondagavond 11. 64 uur lang kwaliteit muziek voor Gooi. Regionaal op FM. Samen met Peter Reeman, Frank de Brugge, Kees Dubois, Sam Boogie, Nicole van der Stad, Arno van der Laan, Michael Carter, Diane De Vree, Pieter Ellen, Kees Poppers, Elie Stoffer, René van Dijk, Edwin Bouwswijn, Peter De Klein, Richard van der Steeg, Peter Roussen, David Kennen, Monique en Veroni. Nou, dat was hem toch helemaal hè? De city hit-tip van deze week. Even. En hartelijk welkom bij Ondergetekende Sam Boogie. En Frank de Brugge bedankt voor de voorgaande drie uurtjes Hiervoor hoorde je weer bij jou van Cherry City Hit Tip van deze week En Ondergetekende Sam Boogie neemt je mee tot de klok van 9 uur Met van 7 tot 8 de vers van de persshow En van 8 tot 9 eigenlijk gewone muziek Geen programma voor PMA, dus het is jammer, maar helaas Paul in het eens komen opdagen met zijn nieuwe platen Anders is het weinig vers van de pers, zoals bijvoorbeeld deze plaat, want daar gaan we mee terug in de tijd. De BB Q Band en On The Beat. Sure. Oh, sure. I want you to come along with me From what I've heard them say The music that they play Is nothing like you ever heard before Once you get to dancing You can't stop your feet Cause the rhythm keeps in time And it's where we bump to deep Everybody's dancing And everybody's on the beat Are you ready or not? It's only up the street Everybody's dancing And everybody's on Say that you'll accept this invitation Would you say you could come along? Music can give lovers inspiration It's just a place where we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 You said In de tijd in de vers van de persshow met de BBQ band en on the beat. Echter de volgende plaat is geheel. nieuw. Ja ja, de nieuwe single van The Ellen Parsons Project. Er zoveel is er eigenlijk in de lijn van singles die uitgebracht zijn. Er zijn er slechts weinige die hit zijn geworden in Nederland. Wie weet wat deze hier gaat doen. Hij heet Don't Answer Me. Nieuwe single van The Alan Parsons Project, getiteld Don't Answer Me. Dat allemaal hier in de vers van de persshow op City Radio bij ondergetekende ongetekende Sam van 7 tot 9. En daarna Arno van der Laan tot 11 uur met zijn Zwijmelshow. We blijven even bij wat nieuw werk van een formatie waar ik nog nooit van gehoord heb. Zingary of Zingari. Het is maar hoe je het... Uit wil spreken, het staat er ook in het Japans of in het Chinees naast, dus mensen die dat kunnen, hebben er ook wat aan. Everybody's Waiting is de titel van de plaat. Zo, so, de Spiksplinter, nieuwe single van Zingary. Everybody's Waiting. We hebben nog zoveel nieuwe platen te draaien. Want er komt er hier net eentje binnen met een gigantische stapel onder zijn arm. Dat moet er allemaal tot de klok van 8 uur eventjes uitgestampt worden. Muziek van eigen bodem nu. Heb je ze gisteren op de televisie kunnen zien. G-Race, afkomstig uit Noord-Holland. Hier is een allernieuwste single. En tevens de afro-radio- en televisietip. Dr. Rhythm is de titel van de plaat. Dr. Rhythm. Dr. Rhythm, en dat is de titel van de plaat, de Nederlandse formatie G-Race, een allernieuwste opname en let op mijn woorden, dit wordt een grote, dit wordt een dikke, dit wordt een vette hit. Verder met uh, muziek afkomstig uit de States, en wel van Carol Gianni. Ja, laten we maar niet over die uitspraak gaan vechten, want dan zijn we over een uur nog bezig. Ik zeg gewoon Carol Gianni, Touch and Go Lover, zo heet hij. Luister er maar even, lekker naar, ga er maar eens even goed voor zitten de speakers nog wat harder, zodat de buren ook mee kunnen genieten. Dus voor het voorgaande, maar FTB kwam weer eens een keer uh, een beetje binnenstuif hier in de studio. Laten we het daar maar ophouden. Carol Gianni was dat met zijn allernieuwste opname Touch and Go Lover, een plaat die ongetwijfeld wel meer zult horen in de uitzendingen van City Weekend Radio. The Style Council heeft ook een nieuwe plaat. En die is getiteld My Ever Changing Moods. Council, My Ever Changing Moods, zijn allernieuwste opname. En dat allemaal in de vers van de persshow, zes minuten voor half acht, met ondergetekende Sam Boogie tot de klok van acht uur en daarna tussen acht en negen van alles wat, waarin ook denderende en daverende gouden ouwe. Eveneens, de volgende plaat is... Nieuw. Ook alweer muziek van eigen bodem. Risque and the shadow of your heart. De opvolger van Burn It Up, Mr. DJ. van Risky, Ik weet niet of het van zo'n grote hit gaat worden als Burn It Up Mr. DJ, oftewel steek je disjockey in de fik. Shadow of Your Heart was dat. Roger Daltrey, wel bekend van vroeger in de formatie de Who. Is die hele wilde jongen. Nou een beetje rustig aan gaan doen, kan allemaal als je wat ouder wordt. Walking in My Sleep, dat is de titel van zijn nieuwste plaat. Hé, hey, je luistert naar City Radio, 93.8 fm Looking round at all the faces I can see they're all the same the shadows on the side Roger Daltrey, I'm walking in my sleep. Een aardig plaatje dacht ik zo voor tussendoor. In de vers van de persshow, want hij is nog nieuw ook. Lime, wel bekend dacht ik zo. Canadese formatie. En wat hebben ze nou weer eens gedaan? Ja, ze zijn weer eens aan het mixen geslagen. En hebben een soort medley gemaakt van de diverse nummers die door Lime in Nederland zijn uitgebracht. Een special remix version, Relimed, van Lime. Met onder andere... Babe, we're gonna love tonight. Your love, wake dream, guilty, angel eyes. You're my magician, and come and get your love. Veel plezier met Lime. Tot zover dan kant A van de Lime Remix. Ja, ja, want Zemboogie heeft eventjes of is verkeerd voorgelicht, dus oftewel opgelicht. En die Lime Part 1, of Part 2, staat op de andere kant. En daar krijgen we dus Guilty Angel Eyes, You're My Magician en Come and Get Your Love. En daarvan laat je nog even een klein stukje horen. Tot zover dan de re-limed special remix version van Lime. En ik ga de titels niet weer herhalen. Ik vind het persoonlijk een beetje zwakjes. Het is gloednieuw, vers van de pers. En uh, ja, we moeten maar afwachten wat het gaat doen hier in Nederland. Muziek van eigen bodem nu. De nieuwe van Cadans. En ze hebben gelijk, want failliet gaan we toch. Hij neemt de telefoon aan en meldt zich met de firma aan. Heel automatisch, zodat hij soms duizenden fout gaat Al twintig jaar hetzelfde, het is een prima baan Men is heel tevreden, hij lijkt onvervangbaar Ze was net gescheiden en zocht een nieuwe start. Dat ze een baan kreeg was een pak van haar hart. Ze heeft al die jaren eigenlijk haar werk gemist. Ze krijgt het gevoel terug dat ze belangrijk is. Is dat zo snel? Je hoort het te laat. Niet we Wordt weer saneren. Als vloeien ombuigen, op opheffen, saneren, liquideren, ga zo maar door. Als vloeien ombuigen, inkrimpen, opheffen, saneren, liquideren, ga zo maar door. Failliet gaan we toch, failliet gaan we toch. De man die zo vakkundig de zaak heeft afgeslankt. Hij wordt geprezen en met een gouden handdruk bedankt. Voor hem is het saneren niet meer of minder dan zijn job. Hij strijkt bovendien een vorstelijk salaris op. Je staat zo het je hoort het te laat. Als doe je onbuigen, inkrimpen, op het weg slaan, liquideren, ga zo maar door. Als doe je onbuigen, inkrimpen, op het weg slaan, liquideren, ga zo maar door. Failliet gaan we toch, Failliet gaan we toch. Dans, de opvolger van die intimiteit. Failliet, gaan we toch? Een plaat die inmiddels alweer in de Nederlandse tipparade vertoeft, is de volgende. Namelijk de nieuwe van James Ingram. Het geheel is geproduceerd door niemand minder dan Quincy Jones. Een oude rot in het vak zogezegd. Ja, Moby There. Dat is de titel van de plaat. Als, als je net afstemt, een hele goede avond en hartelijk welkom bij ondergetekende Sambuki op City Radio. Ik neem je mee tot de klok van 9 uur gaan naar Arno van der Laan met zijn Zwemelshow. We take from each other and give nothing at all. De allernieuwste single van James Ingram. Hij staat inmiddels al in de Nederlandse tipparade. Dus zo vers van de pers is hij er ook weer niet. Maar dat mag de trend niet drukken. Geproduceerd door Quincy Jones. En ook de volgende plaat is. Nieuw. En ben je een beetje in slaap gevallen? Dan word je nou vast een beetje wakker. En wat is het vanavond? Juist vrijdagavond, oftewel Friday Night. En daarover zingt Van den Berg met een allernieuwste single. Den Berg, het is maar hoe je het uit wil spreken. Friday Night, zijn allernieuwste single release. We doen het hier wat rustiger aan met Barbara Mason. En jij moet je mond houden als je tegen me praat. Another man, zo heet hij. ...van Barbara Mason, getiteld Another Man. Dat kun je natuurlijk op twee manieren vertalen. Namelijk een andere man of nog een man. In ieder geval heeft die man zijn schoenen alvast uitgetrokken... ...want die staan afgebeeld op de hoes. Barbara Mason, gezegd. Weer wat muziek van eigen bodem. En wel die van het goede doel. Dit is een allernieuwste opname. Die heet Geboren voor het Geluk.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 Ik ben nogal vrij halloers, ze gaat met elke mooie man in zee, maar ze komt elke keer weer bij me terug, dus het valt eigenlijk best wel. Prima gitaarwerk van het goede doel. In een nieuwe single getiteld Geboren voor het Geluk. We blijven even bij wat heavy werk. Namelijk de nieuwe single van Ultra Fox. En die heet One Small Day. Tevens de laatste plaats in de vers van de pers show. Yeah. the wow. is City Radio voor Gooi. Behalve luisteren naar City... Kun... Tijd op City Radio wordt nu precies... Dit is het populaire geluid van City Radio FM. Die in een onafzienbare tijd uitgegroeid tot een van de meest beluisterde regionale radiostations. Dankzij Frank de Brugge, Kees Poppers, Arno van Braan, Nico van de Stad, Diana de Vree, Michael Carter, Kees Duba, Eddy Stoffer, René van Dijk, Pieter van Peter Ehrman, en Peter de Klein. Bent u verzekerd van veel muziek en lokale informatie van vrijdagsmorgen 7 tot tot vondagsavond 11. Op een frequentie van 93,8 MHz FM. City Radio, jij hoort bij ons omdat wij bij jou horen. En de tijd was dus precies 8 uur. Maar dat mag de pret niet drukken. Hartelijk welkom bij deel 2 van de Sen Boogie Show tot 9 uur. Ik ga inmiddels alweer verder met een oudje. De plaat is niks geworden in Nederland. De Lotus Eaters. You think you're Eaters and you don't need someone new. Terug in de tijd met Denise Williams, een bijzonder mooie plaat, dacht ik zo voor de vrijdagavond als klein voorproefje voor de zwemolshow die zo meteen om 9 uur gaat beginnen. Arno van der Laan staat al te trappelen in de studio van ongeduld, maar hij moet nog even een uurtje wachten. It's your conscience. Dat is de titel van de plaat, en ik wens je allemaal nog een hele goeie avond. met een gouden album getiteld It's Your Conscience en we gaan hier live hier een potje mixen in de studio want je luistert nu naar de dub versie van It's Alright van MV en met een tweede exemplaar van ondergetekende trachten de vocale kant eraan te mixen veel plezier met MV And It's Alright, that I love you. Met daarvoor de speciale dub versie en erachteraan de vocalis versie. We gaan verder met een oudje van Maywood. Lay That night. Zo heet hij. Hit van Meehoed, een plaat uit het jaar 1980. We verplaatsen ons nu even een jaartje later. Dus even rekenen, dan komen we terecht in 1981 en daar treffen we Kit Heen aan. Met Danny. Maar net de Sam Boogie Show, City Radio 93.8 FM, tot de klok van 9 uur en daarna de Arno van der Laan Zwijmelshow Show, tot 11 uur en van 11 tot 1 Duvin, Dupin en du Pieter, Alain. Verder nu met wat uh, disco geweld, want uh, dat kan niet achterwege blijven hier bij City Radio. En hier is iets wat ik hier eigenlijk nooit hoor, schande, schande, daarom nou heb ik het exemplaar zelf maar meegenomen. IMS, oftewel de of International Music System. Runaway, zo heet het. IMS, oftewel The International Music System en Runaway. dat komt dan van een LP getiteld International Music System. Bij de volgende plaat vraag ik slechts. Herinner u zich deze vlog? I told you van Andy Kim, getiteld Baby I Love You. Het kwam dan van zijn greatest hits LP. Helaas weet ik niet uit welk jaar de plaat komt. Schande, maar het is niet anders. We bleven even in het grijze verleden. En namelijk uh, bij de Doobie Brothers. die tijd toen ze nog echt goede muziek maakten. Hier is de Long Train Runnin'. En uit welk jaar deze plaat komt kan ik je wel vertellen. Namelijk uit 1973. Het waren de Doobie Brothers en de Long Train Running. En de plaat is letterlijk en figuurlijk grijs. Maar dat mag de pret niet drukken hier bij City Radio. 93.8 MHz FM Mono. Je luistert naar ondergetekende Sam Boogie. Tot de klok van 9 uur. En daarna Arno van der Laan met zijn zwijmelshow. Maar daarvoor nog eventjes lekker gerampetamp. Hier is Dr. Skat. Je kunt hem ongetwijfeld morgen ook horen bij Case Poppers. Feel the Drive, zo heet hij. En tot zover dan How About It van MDMC, oftewel de Modern Danceable Music Company. Een zootje ongeregeld uit de studio die eventjes wat in elkaar hebben gedraaid. Zo zou het kunnen uitdrukken, maar het klinkt wel als een nieuwe. Daarvoor hoorde je in de mix Dr. Skat en Feel the Drive. Nog ruim een kwartier te gaan met ondergetekende Sam Boogie. En dat doen we onder andere met hele fijne muziek. Bijvoorbeeld met deze plaat. Eentje van split ends, een vrij korte, maar toch wel hevige History never repeats. Never repeat, tell myself, before I go to sleep Don't say the words you might regret. I lost before, you know I can forget. Young, too blind to see But anyway that's history I say history never repeats I tell myself before I go to sleep Don't say the word Jump. En een special laser etched graphic op deze record staat erop heel mooi in allerlei hokjes is dat opgedeeld. Het is niet of de plaat niet te draaien is, maar hij is het toch mooi wel. History never repeats als de titel van de plaat. We gaan terug naar 1966 met de Beach Boys. We come on 1966 van de Beach Boys. De plaat was bene nog in stereo, maar daar heb je toch weinig aan als mono-luisteraar van City Radio. We zoeken het uh, zo'n kleine 13 jaar later en wel in 1979 bij de formatie Masara. Hier is Margarita. Margarita van Massara, als je toch terug hoort, was de disco uit 79 toch wel weer even wat anders dan de disco uit 1984. Hier is America, en zometeen krijg je daar ook, ja ja, niet schrikken, een extra disco beatje gratis bij. Luister maar lekker naar America met The Border. Nog zo'n dikke 7 minuten te gaan hierbij, ondergetekende Sam Boogie tot de klok van 9 uur. Dat krijg je natuurlijk bij live uitzendingen. Je hebt geen volgende plaats scherp staan. Dat was lijkt de border van de formatie, America. Het lijkt een beetje hier op de Michael Carter Show, maar het is het wel degelijk niet. Die je over. Hij is er dit weekend trouwens niet. Dus uh, morgen okay. ook uh, krijg je voor hem een vervanger, oftewel een substitute. Hé, eh, lekker. Maar nog vier minuten met ondergetekenen en dan is het ook weer gebeurd. Want zoals je hoort, is het beest, oftewel Arno van der Laan, ook weer ah. gearriveerd in de studio. Ah. En ze meteen van 9 tot 11 zwemelen. met een en Daarvoor hier dan een klein voorproefje. De laatste plaat hierbij ondergetekende Samboogie is van Andreas Vollenweider. Je weet wel, die elektrische harpgigant. Pees Verde, zo heet het. We naar Andreas Vollenweider, met Pees Verde. Laat nou Arno van der Laan denken dat het peace moet zijn, maar het is geen pees. Geen pees. Hé, hey, dit was de Semboekie Show op City Radio. En ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Tussen 7 en 9 in plaats van M. Michael Carter, oftewel Michael Carter... Morgenmiddag is Michael Carter er ook niet tussen 2 en 6. Wie je dan krijgt is een verrassing, maar dat hoor je dan wel. Ja, Dit was de Zanbuki-show op City Radio. Wat mij betreft een prettige voortzetting van deze avond. En veel plezier zometeen met de Zwijmelshow. Joep Doei, de massel. Ik ben Thierry, Weydenbosch. Suriname. En dit is de Zwijmelshow van Arno van Melaan. Nog even Arno overdoen? Ja, misschien wel. Ik ben Thierry, bij de bos van onder andere Dame uit Suriname. En dit is de Zwijmelshow van Arno van der nog Even Arno overdoen. Ja, misschien wel. Ik ben Thierry, bij de bos, van onder andere Dame uit Suriname. En dit is de Zwijbel. Nog even arno over doen ja misschien wel ik ben cherry Weidenbos, bos van uh, onder andere dame uit suriname